Kom bij de Zandvoort podcast uh, in het kader van Zandvoort kiest. Uh, ik ben Iris Voren en vandaag heb ik een gesprek uh, ga kennismaken met Marco Deen van de PVV. Ja. welkom Marco. Dankjewel Iris. Maken. Ja eens geleid. Ja. Leuk. Vertel eens Marco, uh, wie ben je? Nou, uh, uh, mijn naam was al bekend. Ik ben Marco Deen. Uh, ik ben geboren getogen in Haarlem en sinds 2002 woonachtig in, uh, in Zandvoort.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 De zon, waar alles anders is en al de dingen die ik niet meer belangrijk zijn en de weemoed moet weg voor Wat als laten we is dus de storm en niet de stilte dagen moe en nachten wakker.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 En al de dingen die ik mis niet meer belangrijk zijn, de bemoed weg blijft. Wat als laten nu is, blijkt het blijkt dat laten nu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 Zeker, dat vinden wij belangrijk. Ja. Wij, wij zouden graag gaan bouwen of ook voor specifiek voor ouderen. Want dan sta je ook twee vliegen in één ja. klap. Want je creëert gelijk uh, daarmee wat doorstroming. Mm -hmm. Dus als je iets, iets attractiefs biedt. Hè, uh, bijvoorbeeld gelijkvloers, uh, kleinere woningen voor, voor ouderen uh, met een lift die daar gewoon fijn kunnen wonen. Ja. En ook nog uh, als gemeenschap samen kunnen zijn, vinden we ook belangrijk. Ja. Hè, dat je zoiets creëert en dat daar natuurlijk. Zorg ook. Uh, nou, dat, ja. dat is een beetje het ideale beeld. Ja. Um, jeugdzorg.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 de speling zit qua diepgang. Diepte, ja. Ja. Dus mm, ik wil dat niet uh, direct uitsluiten. En uh, anders dan... Uh, ja, er moeten gewoon bij met name de nieuwe bouwprojecten voldoende parkeerplekken ja, komen. Ja. Want we raken in de probleem op ja. deze manier. Het zou een hele mooie oplossing zijn als je dat voor elkaar zou krijgen dat ja. zo'n Katwijkse parkeergarage op ja, de Noordboulevard terecht dat, komt. Dat zou prachtig zijn. Ja. Um, mobiliteit. Een groot deel van de inwoners en bedrijven bevinden zich in Noord.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 Uh, nog even over uh, mobiliteit. Uh, rolstoelvriendelijk en uh, ja. meer voor gehandicapten. Uh, ja. Op het ogenblik, uh, en dat constateer je zelf al. Uh, er wordt glasvezel gelegd, uh, er wordt kabels gelegd. En als je door het dorp heen kijkt, bijvoorbeeld hierachter... Uh,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 In heel Nederland. In heel Nederland. Maar als je en, dat dan zegt, die 10%, ja. waar wil je dan naartoe? We nou, willen natuurlijk van, van, van de steenkolen af. Een ja. uh, aantal mensen wil van het gas af. Mm -hmm.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 ben me blijven hangen in de kroeg. Zo'n nachtje weet het, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? er was alles wat ze vroeg, wat ze vroeg. I'm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 a good time I'm having a ball don't stop me now if you wanna have a good time